plaza vanavond blijft het droog en het koelt af tot de graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 13 tot 17 graden. Vertraging op de A1 Hengelo, osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 2 km 7 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 km 10 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug. Uh, 3 km 16 minuten vertraging. Yeah. Ja, ik ga zo meteen een keukenirritatie met je delen, waarvan ik er bijna van overtuigd ben dat je hierin herkent. Zometeen weer naar Kensington, de, de Stay.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 Jim Gardner bij ik 5 minuten over 8. Ik wil je even meenemen naar mijn, uh, naar mijn huis. Kijk, iedereen die, uh, die tupperware bakjes in huis heeft, die herkent het misschien wel. Je hebt een bakje en bijbehorend ook een deksel. En als je meerdere van die bakjes hebt, dan heb je meerdere bakjes en meerdere dekseltjes. Nu is het zo dat al die deksels en die bakjes soms verschillende vormen hebben. En is het zo dat als je het in die kast zet... die deksels en die bakjes niet zo heel lekker op elkaar passen. Dus je moet er een soort van origami van maken... een soort Jenga-toren van bouwen... zodat het net precies in die kast pakt, past. Nou, gezegd hebbende... ben ik eigenlijk altijd blij als dat keukenkastje eindelijk dicht zit zonder dat er een deksel of een bakje uit die kast valt. Dus je propt hem ook eigenlijk als het ware als een soort overvolle prullenbak... net, net een beetje te vol dicht, zodat het net niet, niet uit de prullenbak dondert ongeveer. Dat is een beetje het idee. Nou, tot een paar weken geleden, toen dacht ik echt... ja, oké, okay, ik ga die hele kast opruimen. Nu ben ik er echt klaar mee, die viel voor de zoveelste keer weer een deksel uit. Toen dacht ik, ik ga het helemaal opnieuw ordenen. Al die Tupperware bakjes die niet meer compleet zijn, die heb ik weggegooid. Dus ik had nog alleen maar goede bakjes... Dekseltjes. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Alles netjes opgeruimd. In diezelfde kast ook de kruiden bijvoorbeeld opnieuw geordend. De staafmixer heeft een nieuwe plek gekregen. Na nou, die hele kast heb ik denk ik twee, drie weken geleden... opnieuw opgeruimd en geordend. ochtend sta ik in de keuken en ik ben een pastaatje aan het maken. We hebben bij Kim music hier alleen een magnetron. Dus ik moet ochtends koken om dat dan vervolgens in die... tupperware bakjes te doen. En die dan mee te nemen naar werk om het vervolgens hier op te warmen. Nogmaals, ik heb die keuken twee tot drie weken geleden opgeruimd. Nu is het zo dat ik vandaag die kast opendeed. Wat valt daar weer uit? Weer een deksel van die bakjes. En toen dacht ik, dit is zo'n vervelende frustratie... want je kunt iets twee, drie weken geleden opruimen... En met helemaal die tubberwerkbakjes, het valt er gewoon na twee, drie weken weer compleet uit. En je bent er zelf bij, je zet het allemaal zelf weer terug. Je haalt het uit de vaat vast, dus je zet het weer exact terug. In datzelfde kastje wat je twee, drie weken geleden weer hebt opgeruimd. En weer is het gewoon een klerenzooi. Je kunt het twee, misschien drie dagen schoon houden en het is weer een bende. En toen dacht ik, je kunt twee dingen doen daarna. Je kunt namelijk blijven opruimen. Dus ik kan nu weer eigenlijk vooraf aan beginnen. Weer opnieuw ordenen en dan over twee, drie weken weer tegen hetzelfde probleem aanlopen. Of ik dacht, dat keukenkastje, dat kan ik gewoon dicht blijven proppen tot het dicht is. En dan denk ik, ach, dat keukenkastje is dicht. Die tupperweibakjes, die blijven nog wel even zitten. En ik denk, ik vermoed, ik weet dan wel bijna zeker, dat ik vooral voor dat laatste ga. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost, here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Eindeloze geprop met die bak. Ik word, er, ik word er gewoon niet goed van. Dit is de avond met Joost. Zometeen Ultimate Chaos. Casanova. Klein beetje fouten hierop woensdagavond. Eerst Gabri Panther. Dit is Thunder by Q. In Temptation, make your music a smash into pieces and somebody like you. Ik denk dat je de term Casanova wel kent, toch? Casanova. Dan moet je gelijk denken aan een uh, vrouwenverslinder. Wat je misschien niet weet, is dat Giancomo Casanova ook daadwerkelijk geleefd heeft. Hij was uh, naast vrouwenverslinder ook nog een hele slimme vent. Toen hij in Frankrijk was, bedacht hij namelijk voor de koning de staatsloterij. Hij overtuigde namelijk de koning ervan dat mensen liever hun geld liever vrijwillig vergokken, dan verplicht afstaan aan belasting. Werkelijk iedereen die wilde meespelen en die bracht zo zijn geld, huppakee, naar het paleis. Nou, door die waanzinnige bluff stroomde die lege schatkist, dus in record tempo vol. En werd Casanova in één klap: de rijkste man van Frankrijk. Nou, dat is waanzinnig, toch? En oh ja, er wordt ook nog de titel van deze Fature Classic: Ultimate Chaos, by Q. Me and mommy all have never been friends. Friends, friends. Can't you see how much I really love you? Love you. Love you. Love you. Gonna say it to you time and time again. Oh yes I over. Oh. No, no, no, no, no. Yes over Every man deserves a good woman The woman just like you in my life I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile And that's because I could try myself so someone Every beat of my bad heart, sudden joke, a tender kiss. I know I'm gonna die this, and that's because. Een van de allervetste tracks ooit gemaakt van Nothing But Thieves. Impossible live at Abbey Road. Vijf minuten voor half negen op deze woensdagavond. Vraag je nou wel eens af, hem, die gekke gewoonte die ik heb... is die nou echt heel erg gek? Of valt het misschien eigenlijk allemaal best wel mee? Normaal is dus normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zo, normaal! Iedere avond in de avondshow doen we een klein bevolkingsonderzoekje... naar het gedrag van onze Q-luisteraar in Normaal of Niet. Gisteren hadden we Sammy in de uitzending. Hij deed iets met zijn voeten. Nou, Mijn gekke gewoonte is, is dat ik twee keer per dag... om mijn voeten blaas. In de ochtend en in de avond. Ja, zodat hij met minder zweetvoeten... in zijn sokken gaat. Dat werd niet normaal bevonden. Nee, er was eigenlijk niemand in de Q-music-app die zei... nou, dat doe ik ook. Maakt Sammy wel een hartstikke uniek persoon. Dus ben je nu zelf in het bezit van een gekke gewoonte... deel hem dan vooral via de Q-music-app. Je hoeft je niet te schamen. Het is een safe space. Alles mag en alles kan. Nou, kom maar door via de Q-music-app. En ook de dad dance.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 Eén brok liefde voor je hond of kat. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Windfarm. <tien> Serious go Dat is het geluid van windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash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 Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Houd je scherpe mening in de aanslag zometeen meteen voor, normaal of niet? Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal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 Je ik morning. Normaal? Dat is normaal man. Of niet? Ja. Lekker welkom Hey Nienke, goedenavond. Goedenavond, Joost. En welkom in Normaal of niet. Uh, gisteren hadden we de gekke gewoonte van, uh, van Sammy. Hij voelde zich een beetje alleen op de wereld. Um, hij blief namelijk iedere keer op zijn voeten voordat hij zijn sok aan deed om het uh, wat minder zweterig te maken. Als jij nou nog een oordeel mag vellen over die gekke gewoonte, dan zeg jij. Uh, best, best bijzonder. <laughs> ja. Dus niet normaal, denk ik, als ik het zo hoor. Nee, nee. Okay, okay, okay, okay. Hé, hey, um, Nienke, nu ben jij aan de beurt met jouw gekke gewoonte. Hoe lang doe je dit al? Ik denk, ja, bro, sinds ik rijd, ik ben al vijf jaar. Oh ja, ja, ja oké. Okay. Ja, we gaan van de voeten naar de handen. Um, wat ja. zijn gekke gewoonte? Vertel, wat doe je? Nou, als ik buiten ben geweest, dan vind ik het echt heel lekker om aan mijn handen te ruiken. Um, en vooral als ik in de auto zit. En ik heb het allemaal aan mijn vriend laten ruiken en aan mijn zus, want die wilde ook graag weten wat ik dan doe. En die ruiken niks. Dus ik vind mijn eigen lichaamsschudding ik, gewoon lekker ruiken. En daar word ik rustig van. En iedereen kijkt me raar aan als ik in de auto zit. Maar eerlijk... En, en neem even mee, dus dan, dan ben je aan het rijden, één hand aan het stuur. Ja. En dan? En dan heb ik mijn rechterhand aan het sturen... en met mijn linkerhand ben ik eigenlijk met mijn neus aan het zoeken... bovenop mijn hand uh, naar een plekje dat lekker ruikt... en dan blijf ik dan heel de weg aan het snuffelen, zeg maar, snuffelen. En, en is dat dan je wijsvinger? Is dat dan de pink? Is dat dan... Uh... Nee, eigenlijk bovenop je hand. Dus echt waar je knoppen zitten en dan net daaronder. Oh ja, een beetje bij waar, je, waar je normaal een ring hebt zitten, eigenlijk als het ware. Ja, precies. Of tussen, als je zeg maar, een vuist maakt... en dan tussen je, uh, tussen je duim en je wijsvinger... Ja, exact, dat deel. Hey, en is nou, het dan de binnenkant of de buitenkant van de hand? De buitenkant. En soms ook de binnenkant, maar dat komt door het leren stuur. Dat denk ik dan lekker ruiken. Oh, ja. um, weet je wat grappig is, Nienke? Ik zag deze gekke gewoonte en dacht ik... Wow, ik weet wie dit doet. Dat is namelijk mijn moeder. Mijn moeder doet exact hetzelfde <lacht> als wat jij doet. Zij zit altijd zo, ja, soort van met de hand voor de mond. Want daar, daar ruik je dan een beetje aan. En dan ja, dus zit, zij, yeah. zit ze aan het stuur, zit zij te ruiken... aan de, aan de, de, de, de bovenkant van de hand en de achterkant van de hand. Oh, wat toevallig, ja. ja. Um, dus ik denk dat je zegen wel hebt als het gaat om normaal, <laughs> om, uh, normaal of niet. Uh, wat zegt je vriend erover dan? Ja, die vindt het echt zo raar. Die zegt, ja, laat eens ruiken, laat eens ruiken, maar... Ja, ja. kijk, die, kijk die heb, je ook niet. Wels, heb je ook wel eens iets geroken waarvan je dacht, mwah. Ja, ja, wat? zeker. Ja, ik weet ook niet wat, maar dan als je, ja, weet ik veel... Um... Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik dacht misschien heb je een hond... en heb je net even een hondenpoep opgeraapt ofzo. of zo. Of zit er net even naast. Nee, wel een natte hond. Oh, oh, oh. Oké, okay, Nienke, we gaan er voor eens even... altijd achter komen in de Q-Music-App. Is het normaal of niet om aan de buitenkant van je hand te ruiken... misschien wel tijdens de autorijden... om uh, nou, een beetje van je eigen lichaamscheur te genieten? Uh, normaal of niet, kom maar door. En dan gaat ze bij een de, de Q-Music-App. En Nienke, de uitslag zal zo meteen volgen. Dankjewel, ben benieuwd. Ik ook. Eerst Jackie Mohambi. Dit is Anija Love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 Ik like een in my world. In world. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Yeah. Lekker zo, normaal. Hey, Nienke, welkom in Normaal of niet? Hoi. Hoi, we doen onderzoek naar jouw gekke gewoonte. Vertel wat is die gekke gewoonte? Wat doe je? Ehm, um, nou ik uh, ruik aan mijn hand als ik uh, buiten ben geweest. en uh, Terwijl ik aan het autorijden ben, ja. aan de bovenkant. En, en dan snuffel jij naar een soort lekker stukje op ja. jouw hand. een uh, stukje dat, vlees. Dat, ja, een stukje vlees. Dat is vooral jouw eigen geur, toch, die je daar ruikt. Of ruik ja. je dan ook wel eens ja. een sinaasappeltje of zo, als je die hebt geschild? Ja, ook wel. Maar vooral die eigen lucht, of jij ja, je eigen huidgeur, dat is het lekkerste. Ja, die nestgeur, die wil je dan hebben. Ja. Dat is een beetje de vraag, is dat nou normaal of niet? Nou, wat denk je dat de q music heeft gezegd? Nou, als jouw moeder het ook doet, ja? dan denk ik dat stiekem veel mensen doen. Nou, Christoffer is hier. Nee, dat is best wel raar eigenlijk. Nee, niet normaal. Nou, Juriaan die zegt niet normaal. Arnold zegt dan weer heel herkenbaar. Um, Janine zegt heel grappig, doe ik dus ook normaal. Amelien zegt zeker niet normaal. Marianne zegt nee, zegt raar om aan de bovenkant van je hand te ruiken. Die geur is niet te genieten. <lacht> ik weet niet waar jij met je handen zit, Marianne, maar het valt allemaal best wel mee. Desiree zegt ja, ik doe het ook. Geertje zegt... Niet gek nu, maar mijn man doet het ook. Ik vond het bij hem altijd wel een klein beetje vreemd. Uh, Joost, een andere Joost, die zegt volkomen normaal. Ik zit te luisteren en dan denk ik... hé, hey, dat doe ik ook super vaak. Niet normaal zegt Ed mee. Even kijken. Uh, en Arnold, nee sorry. Thijs, die zegt niet normaal. Die is niet goed. Nou, steek die vooral in je zak. Uh, Nienke, er is een uitslag. Niet normaal. En het wordt toch niet helemaal normaal begonnen. Ja, nou, ik ga toch mensen adviseren om het te proberen. Ja, uh, dadelijk dus als ik ook... Rustgevend. Rustgevend, Die wordt ja. helemaal mm, zen. Word je dan, mm. Ja. Uh, Nienke, zit je nu in de auto, of niet? Ja. Ga je, ben je nu weer aan het doen ook, of niet? Ja, ik heb het net even gedaan, maar ik ben niet lang genoeg buiten geweest. Ach. Dus ik ruik nou niet echt lekker, zeg maar. En het was <lacht> nog zo'n prachtige dag vandaag. Ja, maar ja, als je moet werken de hele dag, dan... Um, Helaas. Nienke Ruikse. En dankjewel voor je gekke gewoonte. Tot later. <laughs> dankjewel. Tot later. Als je doei, zelf doei. een gekke gewoonte hebt. Kom maar door via de Q-music app. Dit is Joe. Joe by Q en End of Beginning. Ik ga zo meteen een liedje draaien die het goed doet bij kinderen. Dat resoneert met, met die kleine hersentjes. Uh, wat dat precies is hoor je zo meteen. En ook Damiano Davi, Talk to Me. Nieuw.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 Is dat dan? Gaat niet voor. Paas. Donderdag in de bioscoop. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar ALS.nl en doe mee. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date. Novamora.nl Dating vol passie. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een ouping.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 Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Deze zaterdag Super Zaterdag. 20% korting bij Hubo. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Super Zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.